11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem vindt het teleurstellend dat Cyprus tegen het Europese steunpakket heeft gestemd. Maar hij benadrukte dat het aanbod en de voorwaarden nog steeds gelden. De bal ligt nog steeds bij hen, aldus Dijsselbloem. Het parlement van Cyprus verwierp zoals verwacht het plan om spaarders te laten meebetalen aan de redding van banken. De EU wil dat spaarders samen ruim 5 miljard bijdragen. Kleine spaarders zouden daarvoor 6,75 procent van hun spaargeld kwijt zijn. Mensen met meer dan een ton moesten 9,9 procent bijdragen. Dat leidde tot grote onrust. De EU-ministers besloten gisteravond dat Cyprus met de percentages mag schuiven... als de ruim 5 miljard euro er maar komt. Maar het Cypriotische parlement ging ook niet akkoord met een voorstel waarin te tot 20.000 euro ongemoeid worden gelaten. Morgen is er nieuw overleg op Cyprus. De NAVO bereidt zich voor op een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-commandant Stavridis gezegd tegen een senaatscommissie in zijn land. Gedacht wordt aan het geven van steun aan de opstandelingen door een no-fly-zone in te stellen. De regeringstroepen kunnen hun gevechtsvliegtuigen en helikopters dan niet meer gebruiken. Daarvoor kan onder meer gebruik worden gemaakt van de Patriot-raketinstallaties die in het oosten van Turkije staan opgesteld.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 Dan nog het weer. Eerst droog. Vannacht in het zuiden weer regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook morgen winterse buien. Alleen in het noorden is het droger en wordt het een graad of vijf. Na morgen blijft het koud, maar is het wel iets droger. Dit was het NOS Journaal.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 Er komen spotjes voor het Rijksmuseum. En wie hebben ze daarvoor gevraagd? Ruud Gullet. Hij kent alle geheimen van het Rijksmuseum, zegt directeur Wim Pijbus. Hè? Leidt Ruud een verborgen leven als kunstexpert? Verzamelt hij stiekem 17e-eeuwse doeken? De werkelijkheid is een stuk prozaischer, maar niet minder verrassend. Zijn moeder werkte er jarenlang als suppost. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Een groot nee van het parlement van Cyprus tegen het Europese reddingsplan. Maar wat nu? Leonora Kok, die overigens nog steeds geld kan pinnen, bericht vanaf het eiland. En Jaap Koelewijn geeft zometeen vanuit de studio commentaar. En Hans Andriga, die heeft minister Dijsselbloem nog eventjes gevraagd... over de gevolgen van het een en ander. Het Verenigd Verzet in Syrië heeft de nieuwe premier Hassan Hito... Hij wordt regeringsleider in het gebied dat door het Syrische Verzet is veroverd. Maarten Zegers woonde er en heeft nog veel contact met die oppositie. En dan opent vanavond het Holland Animation Film Festival in Utrecht... met een bijzondere film, A Liar's Biography. Het verhaal van het jonggestorven lid van Monty Python, Graham Chapman. Met festivaldirecteur Gerben Schermer en Henk van Gelder praat ik hierover. En om 5 voor 12, de accordeon van Willem Wilmink. Die gaat namelijk naar het Letterkundig Museum. Evenals de rest van zijn literaire nalatenschap. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 19 maart. Nee, tegen de Troika, nee tegen het reddingsplan. Het Cypriotische volk skandeerde het buiten het parlement. En de parlementariërs gehoorzaamde 36 stemmen tegen, 19 onthoudingen. Geen enkele stem voor. Geen volksvertegenwoordiger die zijn vingers wilde branden aan de spaardersbelasting. We had to protect our economy from the van decision of troika en of the ministers of de Eurogroep. De economie moest worden beschermd tegen de catastrofale beslissing van de Eurogroep. Een behoorlijke klap in het gezicht van de Eurolanden en hun voorzitter Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën. Voor het eerst wordt een reddingsplan afgewezen. Maar Dijsselbloem weet van geen wijken. Wat hem betreft is dit het enige plan dat op tafel ligt. Dat aanbod staat nog steeds. en De voorwaarden die daarvoor gelden, namelijk de omvang van het pakket... het terugbrengen van de staatsschuld, ook die voorwaarden gelden nog steeds wat ons betreft. Maar daar denken ze in Cyprus anders over. De president hield al rekening met een nederlaag in het parlement... en speelt op een alternatief voor Europese noodsteun en de spaardestaks. We dat kan betekenen dat het Cypriotische bedrijfsleven de extra miljarden op zal de, dat cip, dat, he, dat het Cypriotische bedrijfsleven de extra miljarden op zal hoesten in ruil voor compensatie natuurlijk of dat Rusland gevraagd wordt een steentje bij te dragen en daar zetten de meeste Cyprioten hun geld op. Mijn expectation is that we going to have some assistance from Russia. If not, then we are in a very difficult situation. Voorlopig heeft Cyprus op korte termijn een probleem. Want het ziet er naar uit dat de banken deze week weer opengaan. En de kans op een bankrun is levensgroot. Misschien doelde de nieuwe pauze wel op de situatie in Cyprus. toen hij wereldleiders opriep rekening te houden met hen die het moeilijk hebben: de kinderen, de ouderen en de zwakkeren. Speciaal de kinderen, de veccheren, de coloro die fragili. Zeker is wel dat Paus Franciscus een andere toon aanslaat dan zijn voorganger. Dat bleek tijdens zijn inauguratie vanochtend. Een open pausmobiel waar hij zelfs uitstapte om een gehandicapte te zegenen. Een sobere, korte inhuldigingsmis. Geen theologische verhandeling, maar een oproep de schepping te beschermen. En een vraag aan de aanwezigen om voor hem te bidden. Ja, voi tutti, dico pregate per me. Amen. Maar misschien was zijn oproep om beter voor de zwakkeren te zorgen... wel bedoeld voor de situatie in Syrië. Het Syrische regime beschuldigt de oppositie ervan chemische wapens te gebruiken... met 25 doden tot gevolg. De oppositie reageerde direct. Ze hebben geen chemische wapens en ze kunnen daar ook niet aankomen... en ze hebben niet eens raketten om ze af te vuren. De rebels don't have access to chemical weapons. They don't have access to the means of launching these chemical weapons. Duidelijk is wel dat als de woorden chemische wapens vallen, de rest van de wereld ineens op scherp staat. Vanavond werd bekend dat de NAVO plannen ontwikkelt om eventueel in te grijpen in Syrië. En het Witte Huis herhaalde nogmaals eens voor iedereen die het horen wilde, als je chemische wapens inzet, heeft dat gevolgen en word je ter verantwoording geroepen. Hij He warned het Syrische regime in particular dat er consequenties zullen zijn en je zal accountable, worden. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Jan van der Putten, wat staat er in de krant vanmorgen? Ja, antwoord op de vraag wat er gebeurt wanneer pensioenfondsen worden opgeheven. Nou, dan komen die pensioenen vaak in handen van een verzekeraar. Dat staat in het financiële dagblad. Van de opgeheven fondsen ging de afgelopen jaren twee derde naar verzekeraars en een derde naar een ander pensioenfonds. Bij de pensioenfederatie snappen ze dat wel. Bij een verzekeraar is de kans dat het pensioen in zijn geheel wordt uitgekeerd 99,5 Fondsen hebben te maken met kortingen. De Telegraaf meldt dat er weer een ziekenhuis in opspraak is. In het medisch centrum Zuiderzee in Lelystad hebben de cardiologen ruzie. Ze vechten elkaar de tent uit, staat in de krant. Samenwerken kan niet meer. Twee van de vijf artsen hebben zich ziek gemeld. Afspraken met hartpatiënten moesten worden afgezegd. Bestuursvoorzitter De Winter van het Zuiderzee kwam er een jaar geleden achter. Hij was woedend. Ik heb gezegd dat ze zich moesten schamen. Sinds kort zijn er twee waarnemende cardiologen. De inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte. Eén van de ruziemakers moet zijn biezen pakken. Er komt een golf van grijze gokkers op de verslavingszorg af. Dat staat in spits. Ouderen gaan met pensioen, vervelen zich, jagen de erfenis van de kinderen er doorheen in het casino, krijgen ruzie, worden depressief. Een GGZ-directeur noemt die stapeling van diagnoses zorgwekkend. Hij wil dat mensen na hun pensioen beter worden begeleid. De beste leerlingen op de basisschool komen tekort. Volgens trouw krijgen ze nauwelijks begeleiding. Ze maken extra opdrachten, maar het is niet duidelijk wat zij daarvan opsteken. Docenten kijken het werk vaak niet eens na. Dat kwam allemaal naar voren bij een onderzoek op negen basisscholen... in opdracht van wetenschapsorganisatie NWO. Volgens degene die het onderzoek deed... lijkt het onderwijsaanbod voor topleerlingen vaak op bezigheidstherapie. Maar gelukkig staat secretaris Dekker van Onderwijs weten van... en die belooft binnen een jaar beterschap. Het AD signaleert een vreemd fenomeen. Door de crisis gaat het slecht met de Nederlandse glastuinbouw... maar met de toeleverende bedrijven gaat het juist heel goed... Kassenbouwers, installateurs, mestleveranciers... allemaal hebben ze afzetmarkten ontdekt als China, Mexico en Rusland. In veel landen is een trek naar de steden, zegt de Nederlandse kassenbouwer. Mensen worden rijker en willen mooie en verschillende groenten eten. En dat betekent wereldwijd meer kansen voor de, voor de tuinbouw. Het Nederlands Dagblad heeft een horrorverhaal over donororganen. Een Amerikaan die een nieuwe nier nodig had... kreeg er eentje die besmet was met hondsdolheid... En dat heeft hij niet overleefd. Die patiënt woonde in de staat Maryland. Andere organen van de donor kwamen terecht bij patiënten in Florida, Georgia en Illinois. En zij worden nu behandeld met een speciaal vaccin. In de VS worden donororganen op allerlei ziekten getest... maar niet op hondsdolheid, want dat duurt te lang. Bij een nieuwe koning of koningin worden er bomen geplant. Dat is zo de traditie. Willem-Alexander krijgt straks een koningsboom die niet plakt... De Volkskrant heeft het haar fijn uitgezocht. Tot nu toe gingen bij memorabele gebeurtenissen... meestal goedkope Nederlandse koningslindes de grond in. Die hebben zoete bladeren. Dat vinden bladluizen erg lekker. Dus zomers is het bij zulke bomen een plakkerige zooi. Bij Willem-Alexander worden er Nederlands-Chinese lindes geplant. Die druipen niet, ze plakken niet, maar ze zijn wel duur. Een volwassen boom kost 15.000 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Tijdens het bandje van een laatste telefoongesprek en daar is het... Westbroek met het nummer waar ze loopt te wandelen. Ja, ik ga verder praten over dat duidelijke nee van het parlement van Cyprus. U hoorde het net: 36 stemmen tegen het Europese reddingsplan, plan, 19 onthoudingen en 1 afwezig. Hier in de studio, Jaap Koelewijn, hoogleraar economie aan de Nijerode Business Universiteit. Welkom. Koelewijn. maar ik ga eerst even naar Cyprus, naar correspondent Leonora Kok. Uh, ze was deze week ook al een paar keer te horen in het oog. Goedenavond, Leonora. Goedenavond, ja. De uitslag stond eigenlijk al vast, maar was het debat nog enigszins de moeite waard? Nou, altijd leuk om uh, de sfeer te zien hè, en uh, de stemming een beetje te proeven. Natuurlijk wisten we wat eruit zou komen, maar uh, de heftigheid en de emoties... Uh, die vlogen wel uh, in het rond. Dus in die zin uh, was het zeker de moeite waard om naar te kijken. Ja. En hoe is de gemoedstoestand daar nu op Cyprus? Ja, nou... Uh, it, it, mens, it, eigenlijk waren mensen heel blij en opgelucht, want uh, de mensen die voor het parlement stonden te demonstreren, de dieper, Cyprus is van de Cyprioten, en uh, handen af van Cyprus, en uh, dat soort dingen. Dus het is een heel patriotisch gevoel wat naar boven gekomen is. We hebben Cyprus weer terug, en uh, uh, Europa, uh, ja, je er niet mee, en, mm. en dat soort uh, dat gevoelens. Uh, natuurlijk is dat een bepaalde groep van mensen, maar die hadden zich met name natuurlijk rond het parlement verzameld. Yeah. Uh, zijn ook Mensen die zich uh, duidelijk natuurlijk zorgen maken, maar uh, die laten zich minder uh, luidruchtig horen. Nee, was er helemaal niemand te vinden die het een beetje voor dat plan wilde opnemen? Nou, niet voordat, uh, niet wat ik gezien heb uh, dat dat zich daarvoor dat het appartement, voor het parlement ja. verzameld had. Uh, maar uh, er, zullen, er zijn, ja, kijk in de uh, naderhand natuurlijk, in uh, discussies, in paneldiscussies op de televisie, zijn... en dan worden er altijd wel mensen uitgenodigd die voor en tegen zijn. En er zijn natuurlijk mensen die uh, zeker betreuren dat het niet is aangenomen, dat is zeker. Maar gezien de, de stemmenverhouding kan je dus wel nagaan, er was niemand voor in ja. het uh, parlement. En ook ja, de regeringspartij heeft zich onthouden om ook een heel duidelijk signaal af te geven naar Europa. Uh, we vinden uh, het uh, ja, ja is niks, maar nee vinden we ook eigenlijk niks, maar we kunnen niet anders. En wat gaat er nu morgen gebeuren? Uh, nou, morgen is er eerst een, uh, een overleg. De president, uh, president uh, dus die heeft uh, de partijleiders uh, bij zich uh, uh, uitgenodigd. Morgenochtend om negen uur. En dan zal er een gesprek plaatsvinden. En uh, ik neem aan dat er dan ja, toch over mogelijke alternatieve aanpassingen gesproken gaat worden... En ja, dat er toch nog iets van een soort van plan B naar voren zal komen. Nou ja, die is Russen, inderdaad... he, dat hoor je steeds, hè? Liever hulp uit Rusland dan uit Europa, begrijp ik. Ja, en uh, wat ik uh, ook hoorde is dat vanmiddag heeft uh, uh, Anastasia dus een uh, lang telefoongesprek gehad met uh, Poetin, een half uur... En de correspondent vanuit Rusland die ik zag op de tv... die zei, nou dat is heel bijzonder... want meestal is Poetin met een paar minuutjes wel klaar. Dus dat op zich geeft, is dat een signaal dat, dat er wel interesse is. En nou, de minister van Financiën die is op dit moment in Rusland... En met hem in zijn kielzog zijn uh, mensen van de popular Bank, de Laïckie uh, Trapeza... die zijn uh, mee om mogelijkerwijs toch uh, over de positie van die bank te praten. En uh, uh, ja, er zijn geruchten dat, uh, ja, dat die, dat, ja, om een, uh, toch een groter aandeel van de Russen in die bank uh, te laten kopen. Ja, Jaap ja. is zou dat een uh, oplossing mm. zijn? Nou, Russen zijn wel een van de oorzaken van het probleem. Russen hebben heel veel... Geld in Cyprus zitten en op zijn minst is de herkomst twijfelachtig... en de Russische economie staat niet bekend vanwege zijn uh, witte circuit. Dus Poetin heeft ook een belang. Die heeft natuurlijk uh, ook politieke vrienden van hem in het land zitten. Dus ja, uh, vrouw voor flauw woordspelen, maar Poetin moet het Poetin stoppen. <lacht> He, want hij <coughs> uh, heeft er ook een welbegrepen eigen belang ja. bij... en het viagement van Cyprus zou hem ook kunnen raken. Dus hij heeft er belang bij. Hij speelt nu dat hij erg boos is, begrijpelijk, want ja, zijn, zijn onderdanen gaan daar geld verliezen. Maar iedereen wist eigenlijk dat de Cyprusse bankensector... niet, uh, niet helemaal snor zat. Wist dat de verhoudingen onevenwichtig waren geworden. En nu komt er inderdaad voor het eerst een hele bijzondere maatregel. Namelijk niet meer het redden van banken en de Staten voorop laten draaien. We hebben de eerste beleidswijziging al in Nederland gezien... met de SNS Reaalgroep, die, uh, waar de, achterstelde obligatiehouders, de houders van ja. achterstelde obligaties moesten inleveren. En nu zien we dat de spaarders... Dat is een die, stapje verder, hè? Dat is een stapje verder. Um, een, een stap die heel erg ter discussie staat... want men is bang dat andere landen... Spanje, Italië, Portugal... ook met zulke maatregelen geconfronteerd zouden worden. Maar ik denk dat Cyprus toch een apart geval is. Het land heeft zo ruimhartig... allerlei dubieuze crediteuren gefaciliteerd dat ik mij kan voorstellen dat de Duitsers niet willen betalen... en bij Nederlands trouwens ook niet, voor ja. Russische zartspaarders. Nee, maar wat betekent het voor Cyprus dat dit plan nu is afgewezen? Nou, dat ze zich vooral hun eigen voet hebben geschoten. Ja. Want de banken kunnen niet open, dus het is een beetje uh, een padstelling. Want ze zeggen, we wijzen de hulp uit Europa af. Ja, maar dan moeten de banken dicht blijven en dan heb je nog niks. Dus, dus dat risico ja, is er nog steeds op die uh, die iedereen zegt: bank, die, uh, uh, die banken runnen. Als morgen de banken open zouden gaan, wat niet gebeurt, nee. dan zouden ze acuut omvallen. Want iedereen haalt zijn geld op, inclusief de Russen. Dus niemand heeft er belang bij dat de banken weer open gaan. Maar niemand heeft er ook, belang, ook heeft er niemand het belang dat de banken dicht blijven. Dus je moet een oplossing gaan zoeken. Ja, een onderdruk wordt alles vloeibaar. Dus de Cyprioten zullen toch moeten bewegen. Europa moet bewegen. En ik denk dat Europa er verstandig aan zou doen om, om zeg maar de rekeninghouders tot 100.000 euro, hè, wat toch de grens is... binnen Europa voor hulp, om die in acht te nemen. Ja, en wat uh, moet onze minister Jeroen Dijsselbloem uh, doen? Zijn poot stijf houden. Oké, okay, nou, ik begrijp dat hij dat wel doet. Hans-Andrega, jij bent er ook bij? Ja, ja, goedenavond, Mieke. Ja, hoi, goedenavond. Jij luistert mee. Zeker. Nou, Je hoort wat uh, de aanbevelingen zijn van Jaap Koelewijn. Hij moet ze stijf houden. Gaat hij nou, dat ook doen? Dat is precies wat hij uh, vanavond heeft gezegd. Hij zei: uh, Onze voorwaarden zijn duidelijk. Het is aan de Cyprioten om uh, akkoord te gaan. En uh, de bal ligt dus helemaal in Cyprus. Ja, dat is uh, teleurstellend. Tegelijkertijd is duidelijk hoe uh, we vanuit de eurozone en de eurogroep...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 Maar de bal ligt toch steeds bij hen. Uh, want het aanbod van de eurogroep met de daarbij behorende randvoorwaarden blijven ook gewoon gelden. Dus uh, die eurogroep die houdt uh, voet bij stuk. Mm -hmm. En het is te hopen dan uh, dat morgen een ander of een beter besluit genomen wordt. Die dan misschien de onrust wegneemt door uh, die spaarders uh, deels of helemaal te ontzien. Ja, maar goed, die spaarders die maken zich natuurlijk gewoon enorme zorgen. Mm. En het zijn niet alleen de spaarders daar, ook spaarders in andere landen die denken, ja, ja, wij zien de bui straks ook al hangen. Ja, dat is een beetje het geluid dat je hier in Den Haag ook hoort bij de financiële woordvoerders. Zij zien natuurlijk de bui ook inderdaad hangen van wat gaat het effect zijn van mensen die uh, 10, 20, 100.000 euro op de bank hebben staan, hebben gespaard voor hun oude dag of waarvoor dan ook. En dan plotseling dreigt het gevaar dat die belofte die altijd is gedaan dat die eerste 100.000 euro dat die uh, gegarandeerd is door dat uh, depositogarantiestelsel dat dat ja. nu niet meer geldt in ja. Deijselbloem benadrukt steeds van ja dit is eenmalig dit is een uniek geval maar vorige week was de belofte nog het gaat nooit voorkomen dus die schade die is uh, nauwelijks te repareren zegt bijvoorbeeld uh, Wouter Kolmees van T66. Het, het, het valt deels te repareren maar uh, voor de andere deels is het geest al uit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 dat dit wel uit de hand kan gaan lopen... tenzij die eurogroep, tenzij die Europese ministers van Financiën... en iedereen toch de teugels strak weten te houden... en dat het uh, goed uit gaat pakken. Oké, okay, dankjewel uh, Hans. Jaap Koelewijn, is die, die vrees uh, terecht? Die heerst uh, bij die tweede, in die Tweede Kamer, bij de woordvoerders? Ten dele. Het is natuurlijk wel zo dat de ECB bereid is... Spanje, Italië Griek en uh, Portugal Griekenland te steunen. Dus mocht daar een bankrunen optreden, dan zijn daar de middelen voor. Het signaal wat de euro-ministers nu geven aan Zuid-Europa... is dat zij ja, zich gewoon moeten gaan gedragen. En het probleem is geweest. Cyprus was een vorm van niet alleen financieel wanbeheer... maar ook, ook nou, zeg maar, rustig, moreel wanbeheer. Zwart geld toelaten, allerlei dubieuze constructies toelaten. En daar trekt Europa nu een streep in het zand. Die zeggen, we willen je wel helpen... maar als jij jarenlang de gedragscodes en een normbesef... aan je laars hebt gelapt, dan zul je moeten bloeden... Nou, en dat mag het signaal zijn, ook naar het land Nederland trouwens... waar we ook een grote financiële sector hebben. Zorg dat je tenminste je aan de spelregels houdt. Want jarenlang uh, iedereen wist dat als je een wat dubieuze constructie wilde optuigen... en je kon niet in een netland terecht in Europa... kon je altijd nog naar Cyprus of naar Malta. Ja, en daar wordt nu een, gre een, een grens gesteld dat we dat niet accepteren. Dus uh, het is eigenlijk prima wat Dijsselbloem doet volgens jou... Ja. Nou ja, we klagen over wandgedrag van banken... we klagen over wandgedrag van regeringen. Nu komt er een maatregel die echt pijn doet. En dan nou zeggen we, ja, het is toch wel een beetje zielig voor ze... en misschien ook wel zielig voor Spanjaarden, en de Italianen. Wat willen we nou? Willen we nou dat de regels van Europe van Maastricht worden nageleefd? Willen we dat landen geen zwart geld faciliteren? Ja, dat willen we kennelijk, want dat hoor ik meneer Van Heijen... en meneer Kolsmeers ja, ook voortdurend roepen... Ja. Ja, dan moet je nu dus nu de daad bij het woord voegen en constateren dat hoe pijnlijk het ook is. En ook Willem Buiter heeft het heel, Engelse econoom, Nederlands-Engelse econoom, heeft het heel duidelijk gezegd. Dit is een bail-in. Geen bail-out, we helpen je uit de brand. Een bail-in betekent dat je zelf meebetaalt. Ja. Maar goed, als je nou een, een, gewoon een oprechte Cypriot Cypri bent. en je hebt gewoon keurig gespaard, dan is het toch ook zuur? Dat is zuur, maar dan zou je zeggen... Als jij nou niks te maken hebt met al die nee, eh, dan Nee, dan, dan vind ik ook dat je. Uit, uit zeg maar maatschappelijke overwegingen. het tot een ton zou moeten. de ton zou moeten handhaven die er was. Daar zijn mensen van gegaan. Dat was het psychologische contract wat er was. Nou, en, en de Russen zullen roepen. ja, maar dan ga je je eigen bevolking bevoordelen. en je legt de rekening bij ons. dat we daar ook de boosheid van Poetin. waar we het net over hadden. Men zou ergens in de praktijk. ja, een typisch Europees compromis moeten sluiten. Ja, we gaan nog heel even naar Cyprus. Leonora, ben je er nog? Ja, ja, je hebt meegeluisterd. Goed, uh, wij horen ja. hier dan dat uh, Engelsen geld naar Cyprus vliegen voor hun militairen... omdat je daar nauwelijks nog geld uit de automaat kunt krijgen. Hoe is jouw ervaring? Nee, dat laatste dat klopt niet. Er is uh, voldoende geld in de automaat, oh. want uh, dat heeft de regering uh, wel voorzien... om uh, het gevoel van uh, dat er geldtekort zou zijn uh, te verhoeden en paniek uh, niet te laten zijn... Nee, we kunnen gewoon uh, geld uit de automaat blijven halen, geen probleem. Maar de ja, Britten en... die, uh, vliegen geld hier naartoe als compensatie voor het verlies... wat de Britse militairen die hier gelegerd zijn, die hier hun bankrekeningen hebben... Oh, is... die zouden dan dus ook die uh, heffing moeten betalen. En dat wordt gecompenseerd door de, de Britse regering. En die zakken geld die dus nu komen, uh, die zijn daarvoor bedoeld. En wanneer gaat de bank weer open, weet je dat? Uh, nou, in ieder geval niet morgen. Waarschijnlijk ook niet overmorgen. En er is sprake van inderdaad dat het de hele week nog gesloten blijft. Maar dat is niet zeker. Morgen is het in ieder geval zeker. Ja. En Jaap Koelewijn, hoe groot is nou de kans dat dit eindigt... met een exit van Cyprus uit de eurozone? Dat zou een ultimum remedium zijn. Echt het aller, allerlaatste wat we ja? nog kunnen doen. Nou, De recente geschiedenis heeft ons geleerd... dat ook zeer onwaarschijnlijke dingen gewoon kunnen gebeuren... Je het omvallen van SNS en het afsboek op, uh, op achtergestelde obligaties. Ik sluit het niet uit, maar de, de Cyprioten zullen zich realiseren dat als het een exit wordt. Dat ze nog veel verder verhuisd zijn, want dan worden ze niet meer geholpen. Dan zitten ze met een, een, een waardeloze valuta. Dan zijn hun staatsschulden uh, onbeheersbaar geworden. Ik kan me niet voorstellen dat ze daarvoor zullen kiezen. Nee, goed. Ze moeten dus slikken. Ja, en hopen dat ze niet zullen stikken dan. Oké. Okay. Ja. dankjewel. je Ja, op Koelewijn. En Leonora ook en uh, Hans-Annewegra. Dank jullie wel. Zazi. Syrië heeft een nieuwe premier en hij heet Hassan Hito. Ik heb net even geoefend met mijn gast Maarten Segers. Nee, het is geen man van uh, Assad, maar Hito wordt regeringsleider... in de gebieden die het Syrische Verzet heeft veroverd. Dag Maarten, Segers. Ja. Medewerker van NRC en hij woonde ook enkele jaren in Syrië... en schreef het boek Wij zijn Arabieren. Wie is die Hito? Ja, Hito is een man die is geboren in Syrië... Maar hij heeft eigenlijk het grootste gedeelte van zijn leven in Amerika gewoond. Uh, het is een man die uh, toch wel als islamitisch wordt gezien, maar ook uh, door circulaire krachten uh, wel ge gepruimd wordt. Dus het is eigenlijk een soort consensusfiguur. En hij is een technocraat, dus hij zal waarschijnlijk geen politieke rol krijgen, maar hij zal vooral uh, de functie als hoofd van de regering in de praktijk moeten brengen met zijn ervaring. Nou ja, hoe heeft hij een meerderheid achter zich gekregen, vraag je je dan af? Nou, dat is door, het nationale, door de Nationale Coalitie is dat besloten. Aha. En uh, echt een democratisch proces van het hele volk... kiest naar eigen regering, dat is natuurlijk niet geweest. Nee. En mijn vrouw, mijn vrouw die, die is zelf Syrisch. Ja. Ik vertelde haar van, goh, uh, Syrië heeft een nieuwe president. Die zei van, nou, mij hebben ze niks gevraagd, hoor. Nee. Maar wat vindt zij daar dan van? Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg raar. Maar, uh, Want zij ook, woont in Europa, dus ze is natuurlijk natuurlijk nog heel erg bij betrokken, neem ik aan. Ja, ik, ik, kijk, ik, ik snap wel dat, uh, dat je geen verkiezingen kunt houden in een nee. land dat geteisterd wordt door oorlog. Uh, maar hoe het gegaan is, is gewoon een beetje vreemd. En het wordt ook door niet door alle Syriërs gedragen, nee. uh, deze stap. Dat is wel duidelijk. Nou ja, uh, het is dus een, een coalitie, is er dus, hè, van het, van het verzet. Uh, de, de, de leider daarvan heb jij onlangs nog uh, geïnterviewd hè? In, ja. uh, in de NRC. Moaz al khatib dat, dat klopt. Ja, ja, maar goed, dat is dus een, nu de leider. En, en hebben hem, hem toen ook hierover gevraagd of niet? Of nou ja, was dat, dat toen nog niet aan de orde? Jawel, ze zijn al een hele poos bezig geweest met een, met een overgangsregering te vormen. En dat werd maar uitgesteld en het werd maar uitgesteld. Ja. En hij zei zelf in het interview: van ja, we willen genoeg steun hebben en we moeten het goed bestuderen en we willen niet dat het een doodgeboren project wordt. Maar wat ik er eigenlijk uit opmaak is dat ze gewoon continu ruzie aan het maken zijn. Ja. En ook met deze stemming in de coalitie zijn er mensen gewoon de zaal uitgelopen en hebben niet hun stem uitgebracht. Dus dat dit nou een een of andere volledige consensus is geweest. Nee, en dat, dat iedereen niet... ermee eens is, dat is gewoon hoe je Nou, zo ja, van. dat verzet bestaat toch ook uit hebben verschillende groeperingen. Dus ja. Dat is toch ook niet één, één ja, blok. Nee, dat klopt. En uh, ik, heb, ik heb vandaag uh, gewoon met wat met, met mensen gebeld ook in Syrië. Een oude studievriend van mij die nu voor een salafistische groep vecht in, uh, in Syrië. Die zei van ja, dit zijn uh, buitenlanders en wat, wat komen ze doen? We hebben onze eigen, uh, eigen raden en onze eigen bestuursraden en, en rechtbanken. We hebben hun hulp helemaal niet nodig. Nee, dus hij wordt gezien als een buitenlander... omdat hij zo lang in de Verenigde Staten heeft gewoond. Ja, en hij heeft natuurlijk een Amerikaanse paspoort. Hè. En dit, dit is gewoon ontzettend verdacht. En dat zien a, mensen in Syrië natuurlijk als een of ander... Saudisch-Amerikaans complot om, om uiteindelijk toch... Uh, een voet aan de grond te krijgen in Syrië. Maar ik, ik snap ook wel waarom ze dat gedaan hebben. Hè, want die coalitie, die wil wapens hebben. Nou ja, waar krijg je die wapens? Die krijg je uit Amerika. En die kun je dus als je dan een American boy ja. daar neerzet met een Amerikaans paspoort... die de jaren gewoond heeft en een goede contacten heeft... dan zou dat wel eens een goede stap kunnen zijn. Ja. En Kerry heeft vandaag ook al gezegd van dat hij niet meer tegen gaat houden. Zo'n Kerry, ja. ja dus dat is, uh, dat is interessant. Maar het is dus wel een, uh, ook een terugslag. Dat mensen in Syrië zelf zeggen van ja, dit, met deze man willen we niks te maken hebben. En met de coalitie in het, nee. in het algemeen niet. Nee, Dus uh, kan die iets voor elkaar krijgen? Nou, ik, ik denk het niet. Daar ga ik ook niet vanuit, omdat uh, zolang daar wapens zijn. maken die gewapende groepen gewoon de dienst uit. Hm. En uh, die, die, die overgangsregering is natuurlijk ingesteld om een beetje orde in, in de zaak te scheppen. Ja. en hulpgoederen te verlenen en, uh, en, en wat die meer zei. Maar als jij gewoon niet gesteund wordt door de lokale bevolking. en, en ik heb er genoeg uh, gesproken. Ja. En ik heb al foto's gezien van. Uh, waar normaal Bashar al-Assad het hoofd op staat. stond nu het hoofd van Hito op. Oh. Dus uh, ik denk dat hij weinig kansen maakt. Maar we moeten toch iets. Hè? Dus, uh... Heb je hem ooit wel eens gesproken toevallig? Nee, het is eigenlijk ook een hele nee. onbekende figuur die ineens weer opduikt. Uh, zoals andere figuren zijn opgedoken en ook weer zijn verdwenen. Er ja. was nog uh, nieuws hè, vandaag: een bericht dat uh, de Syrische staatsmedia uh, hebben verspreid. Opstandelingen zouden een chemisch wapen hebben afgevuurd. Zou dat hebben ze zelf weer ontkend? Heb jij daar een idee over? Nou, dat is natuurlijk een raar verhaal. Ik, ik bedoel, ik heb zelf geen contacten met de, met de CIA, dus ik kan het nee. natuurlijk nooit bevestigd krijgen. Nee. Alleen, het is natuurlijk raar dat rebellen die vechten met, uh, met, met kalashnikovs en, en misschien wat zwaarder geschut, uh, chemische wapens op koppen, op raketkoppen hebben gelaten en vervolgens hebben afgeschoten. Dat is natuurlijk de enige, de enige partij die over dit soort wapens uh, beschikt, is het regime zelf. Ja. En uh, die zullen misschien dat er af hebben geschoten... en op verkeerd uh, terrein uh, hebben laten belanden. Hoe komen ze nu eigenlijk aan wapens, de opstandelingen? Ja, die vooral van, uh, van buitenaf... of ze veroveren gebieden waar, uh, waar lege eenheden hebben gezeten... en dan nemen ze die uh, wapens mee. Ja. Van allerlei uh, kanten komt het uh, binnen. Maar wat ze dus nodig hebben is uh, afweergeschut... om ja. die mix uit de lucht te schieten. Ja. En, en die krijgen ze niet. Nee. Is er veel contact met Engeland en Frankrijk daarover? Ja, ja, die landen lijken nu bereid te zijn om toch uh, uh, wapens te gaan leveren... of in ieder geval over na te gaan denken. En uh, ja, ik zie dat toch wel als een, een goede stap. Ja. En niet omdat ik nou denk dat die rebellen nou allemaal lievertjes zijn... en dat dit uh, de beste partij is, die hier gaat leiden naar een florieuze toekomst. Uh, dat niet, maar ik wil gewoon dat het conflict stopt. En dan zul je toch uh, partij moeten kiezen... En als je niks doet, er stond een uh, opiniestuk in de Volkskrant... we moeten niks doen, want die wapens komen in de verkeerde handen. Ja, Dat zijn toch opmerkingen van mensen die uh, geen betrokkenheid voelen... met het lijden van, van twee jaar burgeroorlog. Mm -hmm. en, uh, en dat is voor mij het belangrijkste, dat ja. dat nu stopt. Je zei al even, hè? De, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... heeft al aangegeven dat hij niet echt tegen is. Dat lijkt me toch wel heel belangrijk. Ja, ja. Dat, is, dat is ontzettend belangrijk. Want uiteindelijk zijn zij natuurlijk bep die bepalen ja. wat, er, wat er gebeurt. Dus dan is de, in, wat, wat dat betreft is die Hito toch dan een goede zet. Ja, het is een, een, een, wat dat betreft is een inderdaad ja. een slimme zet. En ik heb er natuurlijk lang over nagedacht. En dit, dit, dit moet er gewoon achter zitten. Want anders, anders, anders bedenk je dit niet. Dat je, uh, kijk, er zijn zoveel anti-Amerikaans gevoelens in Syrië. Ja. En dan een man met een Amerikaans paspoort uh, minister uh, van de regering maken. Dat is natuurlijk... Ja. Goed, we zullen zien hoe dat verder gaat. Dankjewel, je wel, Maarten Graag voor je komst. What I've got And you're not helping me Calling in every Dit was Daisy Kools met Be Good. Het Holland Animation Film Festival Utrecht opent morgen... met een bijzondere film, A Liar's Biography. The Untrue Story of Monty Python's Graham Chapman. Hoor een stukje van de trailer. Oh. Now comes an animation epic. Chapman, sir. Five pythons. Even Including the dead one. Sorry, Graham, you're doing all the voices in this bit. Come together for one untrue story. What about me? Of a true comic genius. I didn't expect a kind of Spanish inquisition. The best film I've been in since I died, says Graham Chapman. <laughs> Nou, de beste film waar ik in speelde sinds mijn dood, al dus Graham Chapman. Hier in de studio, eh, directeur Gerben Schermer van het festival, hartelijk welkom. En eh, Henk van Gelder van de NSC, fan van Monty Python, zit in, eh, in Amsterdam, in Desmet. Goedenavond eh, Henk van Gelder. Oh, goedenavond. Ja, dit klinkt wel meteen als Monty Python, hè? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ja. Je hebt hem gezien, hè, een animatiefilm ja. over die Graham Chapman. Ja, ik heb er ook stukjes van gezien, maar vertel eens... want niemand van de luisteraars heeft er nog iets van gezien. Wat moet ik me erbij voorstellen? Het is een rare film. Het is, qua verhaal is het een zootje eigenlijk. Uh, maar als je een staalkaart wilt... van wat er op, op dit moment uh, aan animatiefilms gemaakt wordt... en de stijlen waarin die, uh, die animatiefilms gemaakt worden... dan heb je hier een ideale anderhalf uur. Want je krijgt echt 14, 15 totaal verschillende uh, animatiestijlen uh, te zien... Ja. Yeah. En die voormalige leden van Monty Python, die hebben eraan meegewerkt? Ja, uh, vijf van de zes, Eric Idle uh, is er niet bij. Ik weet niet waarom. Uh, de zoon van Terry Jones, een van de Python-mannen... Mm -hmm. uh, heeft hem mede geregisseerd. Die heeft eerder al eens met twee vrienden... Een, een hele mooie, ordentelijke documentaire over Graham Chapman. het dode lid uh, gemaakt, een televisiedocumentaire. En uh, die, hebt nu, die heeft nu uh, gevonden, kennelijk een opname... Die Graham Chapman heeft gemaakt in 1980. Uh, toen hij net uh, die, die, die half verzonnen autobiografie uit had. Toen heeft hij een soort, kennelijk een soort luisterboek willen maken. En uh, dus die tekst voorgelezen. En die banden waren er nog. Waardoor je nu uh, het effect krijgt. dat inderdaad die dode Graham Chapman. Uh, uh, wat is het intussen? 13 jaar na ja. zijn dood. Uh, dus het, verhaal uh, het, vertelt, commenta ja. het commentaar bij de film uh, levert. en het verhaal vertelt. Ja, dat hebben ze toch wel heel goed gemonteerd. Want het ja, lijkt. Wel alsof die, bij wijze van spreken, gewoon nu heeft gedaan. Het past ja, zo goed het, bij de beelden. Het zijn letterlijke passages ja. uit, uit het boek. Ja, uh, Gerben Schermer, het is de openingsfilm van uw festival. Ja. Waarom deze? Vanwege die staalkaart? Vanwege de staalkaart, en het is natuurlijk een hele bijzondere film. Ook vanwege uh, het boek waar op gebaseerd is. Het is van Graham Chapman. Ja. En iemand heeft het. Uh, toch opgepakt om het te gaan animeren. Het is eigenlijk, ik vind het een fantastische film. Ja. En het is een hele mooie poging om dit toch op een andere manier in beeld te brengen in de bioscoop. Ja. En wat Henk Vergelde zei, ook een beetje een zooitje, denk je? Ja, dat is het wel, maar dat is ook wel best animatie, denk ja, ik. en Dat is ook de kracht van animatie, dat je dus met een zootje... toch een fantastische geordentelijke film kan maken. Ja. Dat, dat zootje, dat, dat is uh, het boek overigens ook, hoor. Uh, uh, dat vertelt hele serieuze passages en passages die ongetwijfeld authentiek zijn... over zijn homoseksualiteit, ja. uh, over zijn alcoholisme, delirium waar hij in gezeten heeft. Ja. Dat is allemaal waar, maar, maar, maar er zit ook uh, aperte onzin uh, in... Uh, en ja, dat krijg je dus allemaal door elkaar opgediend. Ja, we krijgen even een fragment te horen. Uh, dat is het fragment waar jij net aan refereerde. Uh, over hoe hij tot de conclusie kwam dat hij homoseksueel was. Oh ja. It's just that I definitely do remember once or twice thoughts of men's bodies creeping into my mind while in Curtis. I decided that I should do some clinical tests on myself. So whenever I went in a taxicab tube, train or bus, I looked at each passerby and tried to tell myself honestly which ones I would like to go to bed with. And the ratio of boys to girls was something like seven to three, which puts me clearly on the homosexual side of the scale as suggested in the Kinsey report. Ja, 70% bleek man hè, van de mensen met wie hij wel naar bed zou willen. als hij in de busjes om zich heen keek. en 30% vrouw. Dat was dus heel duidelijk. Ja, ja goed, hij, hij is heel eerlijk hè, over het toch een heel persoonlijk thema. Je noemde net al even zijn alcoholisme. Uh, dus is het ook een beetje documentair dan? Uh, Henk van ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Op die, op, op die manier wel. Dat zijn dus inderdaad die passages uh, uit de film die voorkomen volgens de werkelijkheid uh, zijn. Uh, in tegenstelling tot, uh, tot, tot wat er aan onzin uh, tussendoor zit. Ja, Graham Scherm, maar is dat een trend, documentaire-achtige animatiefilms? Het is geen trend, maar je ziet het wel veel voortkomen. Het heeft ook te maken met dat je heel vaak live action beelden niet meer voorhanden hebt. Je hebt heel veel footage, heb je niet meer. Dus je moet uh -huh. het wel in animatie doen. En ik denk dat animatie ook wel de toegevoegde waarde heeft. Het, het, het kan het ook aantrekkelijk maken yeah. om naar te kijken. Het is niet allemaal zo zwaarmoedig of zo dan. Nee, maar goed, dit is echt een, natuurlijk een heel ander soort animatiefilm... dan, dan de, de grote bulk uit Amerika. Ja, maar dat He, is wel iets dit. wat typisch Europees is, denk ik. Dat ja? wij er toch een hele andere richting op zijn gegaan... dan wat er in Amerika gebeurt. In Amerika moet iedereen concurreren met wat Disney ooit mee is mee begonnen. Mm -hmm. En, nou, concurreren met Disney kan je gewoon niet. Dat geld hebben we niet in, in Europa. Maar ik denk dat de kracht van Europese animatiefilm is dat we allemaal een eigen stijl hebben gevonden. Die ook weer voortkomt uit de korte films... die die filmmakers ooit hebben gemaakt. En dat wordt niet opgepakt. Maar ja, ook The Simpsons komt voort uit uh, wat televisieclipjes. Ja. Yeah. Dus uh, een animatiefilm biedt ook iets wat natuurlijk een reguliere film niet kan bieden. Dat klopt. Uh, ja, in heel opzichten. Ik denk van Gelder: uh, dit is dus bijna een helemaal animatiefilm, maar. Het slot is dan heel verrassend, want die ja. film eindigt met John Cleese. Wat, wat voor scène is dat? Precies, dat is een, een scène in een ja, gedenkruimte. Uh, een paar maanden nadat Graham Chapman is overleden... Uh, komen de Pysons bij elkaar met uh, vrienden en collega's... om uh, Graham Chapman nog een keer uh, te herdenken. En uh, dan neemt uh, Cleese het woord en uh, die zegt... Uh, uh, u, u verwacht van mij uh, dat ik nu ga zeggen wat een... Wat een ontzettend uh, verlies het is... dat we deze geweldige, talentvolle man... Uh, nu veel te vroeg hebben moeten verliezen. Uh, maar ja. um, eigenlijk, uh, uh, als, als ik mijn zin krijg... zou ik eigenlijk moeten zeggen... Uh, fantastisch dat hij dood is. Ja. Uh, die klaploper, uh, die, die, die, die, die, die, die dronkaart. De bastard. Uh, ja. De baaster ja, ja, precies. We. Ja. We, we, we laten even John Cleese zelf uh, horen. Want okay. dat is toch altijd nog het, het, het, het, het mooiste... Graham Chapman, co-author of the parrot sketch, is no more. He has ceased to be. Bereft of life, he rests in peace. He's kicked the bucket, hopped the twig, bit the dust, snuffed it, breathed his last, and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is That a man of such talent, of such capability for kindness, of such unusual intelligence should now so suddenly be spirited away at the age of only 48 before he'd achieved many of the things of which he was capable and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard I heard his father. And the reason I feel I should say this <laughs> is he would never forgive me if I didn't, if I threw, threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. <laughs> Anything for him but mindless good taste. <laughs> Ja, John Cleese, dus dat slot van Liar's Biography. Morgen hm. te zien op het Holland Animation Film Festival in Utrecht. Wat is nog een andere trekker, Gerben Schermer? Veel korte films. internationaal, wat nog meer chaos denk ik. Maar het, ja? <laughs> nee, het is gewoon een hele grote variatie van korte films vanuit de hele wereld. Dus echt hoogtepunten en van wat lang... er op dit moment gemaakt wordt. Hoe lang duurt het festival? Het festival is zondagmiddag afgelopen. Ah, Oké. Okay. Goed, Henk Vergelder, ga jij daar nog naartoe, naar Utrecht? Ik ga zeker nog in het weekend naar Utrecht. Maar dat overzicht van anderhalf uur... wat in die Python-film wordt geboden, dat is echt niet te missen. Nee. Goed, mag ik je hartelijk danken, Henk Henk van Gelder. En Germens Schermer ook. En veel plezier bij het festival. Ik hoop dat het een succes wordt. Dank jullie wel. Het is vijf voor twaalf. Wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan... en we gingen voetbal spelen, dan kwam Freker er altijd aan. Freki woonde ja, in de buurt... We horen Willem Wilmink die het liedje Freki ten gehore brengt. Willem Wilmink overleed in 2003. Zijn weduwe heeft nu zijn hele archief geschonken aan het Letterkundig Museum. Twintig dozen met documenten, correspondentie... maar ook met Wilminks accordeon. Aan de telefoon hebben Karel Bosman, vriend van Wilmink en lang zijn begeleider op gitaar. Goedenavond, meneer Bosman. Goedenavond. Ja, we hoorden u net even spelen. Stemt u dat weer moedig? Ja, het stemmen we wel mee moedig. Ik uh, heb hier voor me ook uh, in de gauwigheid ik een fotootje tevoorschijn gehaald: <laughs> van, uh, van zijn accordeon, Scalatti, ja. En uh, daar zit hij samen met zijn kleinzoon zit hij erop te spelen, Willem. Ja, Had hij, uh, had hij veel met dat instrument? Ja, dat was zijn instrument. Maar uh, als hij liedjes uh, ermee zong... Ja, ik, ik weet dat hij uh, ermee in een studentenorkest heeft gezeten. En toen uh, speelde hij De Sterren van de Hemel. Toen durfde hij alles aan. Maar toen hij zijn eigen liedjes moest uh, gaan zingen... toen had hij toch een beetje schroom. Omdat hij namelijk niet tegelijk kon spelen en, en kon zingen. En Willem was natuurlijk vooral een tekstman... Ik merkte gewoon dat die melodielijn altijd van die, uh, van die uh, muziek van Harry Banning... Uh, die hield hij heel erg in de gaten. En dat speelde hij ook eigenlijk heel goed. Ja, u, op één toon. U, u zegt het heel aardig, maar als ja. ik u goed beluister... dan was die eigenlijk niet echt heel goed. Nou, om zichzelf te begeleiden... daar had hij mij toch wel een beetje... Bij nodig zei ik bescheiden. <laughs> nee, weet je, het, het is gewoon... Uh, hij speelde hem uh, redelijk. Ja. Het was geen virtuoos uh, nee. muzikant. Nee. Maar het was wel heel uh, aandoenlijk om hem zo te zien spelen. Ik vond het ook mooi, hoor, om, om zo een accordeonist te zien. Die gewoon in de emotie van uh, het moment dat het allemaal klopt. De tekst, de, de voordracht en de muziek. Uh, en dan hoef je geen virtuoos te zijn. Nee, dat nee. vind ik ook niet. Gaat u nog naartoe, denkt u, om naar die accordeon te kijken? het Leather Ik Kunder ga er dan, uh, eens een keer naartoe, ja. dat uh, ben ik wel nieuwsgierig okay. <laughs> hoe dat daar staat. Ja. ja. ja. Dus uh, mooi om weer even aan hem terug te denken. Dank u wel, uh, Karel Bosman. Oké. Okay. Ja, dag. Dag. Goeienacht. Freekie, Freekie. Hey jongens, daar is Freekie. Ja, alweer tien jaar geleden overleden Willem Wilmink. We zijn aan het, uitgekomen, aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Daarin vertelt El Elske Schouten over haar correspondentschap in Indonesië aan Nathan Vecht. En morgen zit hier Pieter van der Wielen. Goedenavond, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.